9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Fietsers hebben vandaag voorlopig voor het laatst op de afsluitdijk kunnen fietsen. Het fietspad gaat drie jaar dicht vanwege versterking van de dijk... en vernieuwing van sluizen en pompen. Aanvankelijk zou dat op 1 april al gebeuren. Maar na protest werd besloten dat het fietspad toch vier zondagen open zou blijven. En vandaag was de laatste dag. Rijkswaterstaat heeft een speciale afsluitdijk fietsbus ingezet... die langzaam verkeer naar de overkant brengt. In Zevenhuizen is vanmiddag een deelnemer aan een hindernisswemtocht zwaar gewond geraakt. Hij gleed uit op een luchtkussen in het water en heeft mogelijk zijn rug gebroken. De man is door een arts gestabiliseerd en naar een ziekenhuis gebracht. Er werd ook een traumahelikopter ingezet. Het gebeurde tijdens de Titan Swim Rotterdam. Zo'n 1600 deelnemers zwommen op de roeibaan in Zevenhuizen een parcours met opblaasbare obstakels. In het Britse graafschap Oxfordshire hebben tienduizenden huishoudens even zonder stroom gezeten nadat vanochtend een oude energiecentrale gecontroleerd tot ontploffing was gebracht. De netbeheerder onderzoekt hoe dat kon gebeuren. De centrale lag al jaren stil. De voormalige kolencentrale van Ditkat was veel Britten jarenlang een doorn in het oog vanwege de zes torens en een schoorsteen die prominent in het landelijke gebied te zien waren. In 2003 noemde het tijdschrift Country Life het complex een van de drie lelijkste plekken in Groot-Brittannië. Op de A7 is vanmiddag een brandweerwagen in brand gevlogen. De wagen was met spoed op weg naar Den Helder... naar Verluid om een verwarde man of vrouw te redden. Ter hoogte van Middenmeer kwamen, kwamen er ineens vlammen uit de motor... vermoedelijk door een technisch defect. De brand sloeg door naar de cabine, meldt NH Nieuws. Alle inzittenden wisten op tijd uit de brandweerwagen te komen. Het weer. Vanuit het westen klaart het geleidelijk op... al blijft een buitje mogelijk. Morgen afwisselend wolken en zon met een kleine kans op een bui. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de scheidsrechters en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM.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 This is Kirani. You're listening to Peaceful Radio, your station for good music. I'm Kelly Andrew. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at http://www.kellyandrew.com.